4 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. In een gevangenis in het zuidoosten van Turkije zijn bij een brand 13 doden en 5 gewonden gevallen. Gevangenen hadden tijdens een opstand brand gesticht. Zij stonden om hier betere leefomstandigheden. Door brandende matrassen en dekens ontstond giftige rook. En zeker 20 mensen liepen rookvergiftiging op. Volgens de Turkse nieuwszender NTV was een aanleiding voor de opstand het ontbreken van airconditioning in de gevangenis, waar zo'n 1000 mensen zitten. Franse kiesgerechtigden kunnen vandaag hun stem uitbrengen in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Volgens peilingen kan de partij socialist van president Hollande rekenen op een meerderheid in de Nationale Assemblée. Dan kan Hollande een maand na zijn verkiezing als president zijn plannen doorvoeren om de belastingen te verhogen en te bezuinigen, zodat Frankrijk voldoet aan de Europese begrotingsregels. De UMP van ex-president Sarkozy hoopt op een hoge opkomst, zodat het verlies voor centrum rechts beperkt blijft. Gevreesd wordt dat de opkomst zal tegenvallen. Bij de vorige ronde van de parlementsverkiezingen twee weken geleden kwam 57 van de kiesgerechtigden naar het stemhokje. De stemlokalen in Frankrijk zijn open tot acht uur vanavond. De Grieken gaan vandaag ook voor de tweede keer in zes weken tijd... naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Na de vorige verkiezingen in mei lukte het de partijen niet een coalitie te vormen. De strijd gaat vooral tussen de radicaal-linkse Syriza... en de conservatieve nieuwe democratie. Syriza is fel tegen de bezuinigingen die Griekenland doorvoert... in ruil voor noodleningen van de Europese Unie... en het Internationaal Monetair Fonds. Als Syriza aan de macht komt, zou dat ertoe kunnen leiden... dat Griekenland uit de eurozone stapt... Maar het is niet waarschijnlijk dat Syriza of Nieuwe Democratie een absolute meerderheid behaalt. Het weer vannacht wisselend bewolkt en droog met minima rond 11 graden. Overdag wolkenvelden en af en toe zon. Smiddags kan plaatselijk een bui ontstaan. En er staat vooral aan zee een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN, 4 Het Drie minuten over vier. Goedemorgen. Uh, je luistert naar 47 Radio 1. En we gaan het hebben over voetbal. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat moet Bert doen? En Bert is dan Bert van Marwijk. Hè? De trainer, coach, bondscoach van ons Nederlands elftal. En we hebben nog één kans. Iedereen weet het wel. We zijn honderd keer voorbijgekomen afgelopen week. Ook in de sportzomer weer. We moeten met twee doelpunten verschil winnen. Van Portugal. En dan moet Duitsland ook nog winnen van Denemarken. En dat laatste. Nou, daar gaan we eigenlijk een beetje van uit dat het wel goed gaat komen. Dus ik, niemand die zegt van nou dat gaat niet lukken. Denen kunnen toch ook goed voetballen? Ja. Die hebben toch ook voor ons gewonnen. Ja, maar de Duitsers zijn wel beter, maar... En wij ene... hebben nog gescoord tegen Duitsland. En, uh, of, uh, de, de, of Duitsland... Nee, ja, goed, ik wij hebben gescoord van. tegen Duitsland, ja, maar ja. niet tegen Denemarken. Nee, niet worden. tegen Denemarken. Ja, precies, ja. Dus, dus, ja. We, dus, dus wij zouden dan beter tegen... Duitsland was voor ons makkelijker. We maakten een betere kans tegen Duitsland <laughs> ja. dan tegen Denemarken. Ja, maar het was gewoon overschatting. Of een onderschatting, de eerste ja. wedstrijd van Nederland. Die dachten van, ah joh, we zijn bijna vorig jaar of twee jaar geleden... wereldkampioen geworden, kom maar op. We kunnen iedereen die Denen, hebben. De Denen, dat, dat lukt wel, ja. ja nee, dat is zo dachten we toen maar een week geleden is. Ja, het lijkt, maar dat komt omdat die wedstrijden zo kort op elkaar gespeeld worden. Kijk naar de Champions League of kijk naar de, gewoon de eredivisie. Ja, zit er gewoon zit een... altijd een week tussen ja. en de Champions League wel twee weken. Ja. Misschien wel langer. En nu is het gewoon elke dag twee wedstrijden. Ja. En dan ook gewoon om de vier dagen ja, heb je echt, een wedstrijd. Bam, bam, bam. Achter elkaar gaat het door. En nu ook zelfs twee wedstrijden tegelijk. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Kast van 9. Ja. Rusland is eruit. Ja. En uh, Polen is Polen, eruit. Polen, thuisland. Ja. En ik zag dat Polen uh, meteen zijn coach is opgestapt. Ja. Dat betekent toen ja. ja, Hij maar zou gewoon... Voor Dick is dit, Dick Advocaat, ja. dit is toch een drama. Nee, maar ja, het voel. leek Dick in orde bij hoor. Ja, want de ja. eerste wedstrijd won hij met 4-1. Ja, ja nou, het is, ik begrijp ook niet, want de tweede was ook niet zo goed hoor. Het was 1-1 geworden Ja, toen. Ja, dat was, op, op, op, op, was niet ja, een hele goede wedstrijd, nee. want tegen, tegen Polen, zo moeilijk is dat niet. Nee. Nee. Nou, het gaat niet zo goed met, uh, met Dick, denk ik. Denk maar... niet dat uh, Hij was zagrijnig gisteren, ja, heb je dat meegekregen? Ja, Oi, joh, hij was niet te hard. Maar het het deze dag geeft mij wel een beetje hoop voor de dag van morgen met het Nederlands elftal, dus eigenlijk vanavond. Ja omdat uh, nou, Griekenland is door en Tsjechië is door. Twee outsiders in de pool eigenlijk. Ja. Nou ja, en Nederland was geen outsider toen het begon. Maar inmiddels wel, want ja. ze staan gewoon op nul punten nog steeds. Ja. Maar ze kunnen dus nog door. En misschien is het dus die, wonder, die wonderzondag. Ja, wonderzondag. Daar hopen we dan met z'n allen op. Wie zijn dat ook weer? Een groot filosoof geloof ik. Hè? Ja, heel groot filosoof. Ja, Heidegger ja. of zo. <laughs> uh, wat moet Bert doen? Dat is de vraag 0800 121 0800 121 moet hij met... Uh, moet hij met, met totaal andere spelers gaan spelen? Luc de Jong of uh, Stroopman erin. En, uh, of juist niet, moet hij vasthouden aan zijn eigen systeem. Uh, de eerste mening is van Frank. Wat moet hij doen? Huntelaar erin. Hunt. Ik ben groot Ajax-fan. Dus ja. ook Huntelaar-fan. Uh, hoe heet het eruit, Afvalaai? Ja. En dan Snijder op links en dan... Links buiten? Ja, en dan achter, Van Persie achter Huntelaar, want dan kan hij een beetje zo zwerven rondom uh, Huntelaar heen. Ja. En dan rechts wel houden ook al is hij wel... Brrr, is voor, het is niet Het is niet zijn seizoen. Misschien nee. kan je er Narsing erin zetten. Dat is een, een man in vorm, van Heerenveen speelt hij nu. Mm -hmm. En die heeft goed in de Eredivisie gedaan, dus die kan hem misschien nog erin zetten. Ja, en die oude Van Bommel eruit. Die ja. is echt, echt... Brrr. Weg ermee. Ja. Dus misschien Van de Vaart. Okay. Strootman niet. Strootman is ook zo'n zo grijs figuur. Ja, maar Van de Vaart het toch ook slecht? Ja, maar die, die durft in ieder geval wel nog. Die neemt wel risico. En we moeten altijd het risico nemen. He. Ja, we kunnen we nu niet nemen. weer op onze lauwe gaan ik, rusten. Dat vind ik op zich wel mooi. Dat het nu gewoon... Zie, ja, er is nu zoiets van... Oké. Okay. Laat maar, we zien, we zien wel, we gaan gewoon voetballen. En, uh, uh, alles of niet. Alles of niet. Ja, ja, ja dat vind ik wel. Oh ja, ik vind het wel heel tof eigenlijk. Ik vind het wel spannend. Waar ga je kijken? Uh, nou, het is vaderdag morgen. Oh ja. Yeah. Of eigenlijk vandaag nee. al dus. En ik, uh, mijn, mijn ouders komen eten. Dus ik denk dat ik gewoon... Ik heb de vorige keer in de kroeg uh, gekeken twee keer. Nou. Ik denk dat ik nu gewoon thuis gekeken. Nou, nou, ook leuk toch? Met een paar ja, ik maan. ook hoor. Ik ga niet meer de kroeg in, want uh, ik heb ook de afgelopen twee keer in de kroeg gekeken. Maar dat werkt, kennelijk werkt dat ook niet ah, ah, qua bijgelopen. Ben je bijgelopen? Weet beetje wel qua voetbal, ja. Wat moet Bert volgens? Doen? Uh, ik vind dat hij um, um, niet al te veel moet ver, ver, uh, wisselen. Hij moet de één controleur weghalen. Hoor. Want het is gewoon, wij denken nu: oké, okay, alles moet anders. Maar ja, als alles anders gaat, die gasten hebben helemaal niet zo geoefend en zo. Dus, en strookman ook. Leuk hoor. leuk nee, gast. Maar, maar ja, ben die... jij voor hem? Ik ben echt nee, tegen. Nee, ik ben, nou, tegen ben ik ook niet. Ik ben voor Luc de Jong. Ja, heeft hij überhaupt ooit een in Interland gespeeld? Dat maakt niet uit. Dus, Yo, dus jij met een, een Twentenaar. Nee, maar de, ja, ook. Ja. <laughs> dat zou uh, fantastisch zijn. Dat hij, en ik weet zeker dat hij het goed gaat doen. Omdat hij gewoon, hij wil heel graag. En, uh, en hij is niet zo, hij, hij kan onbevangen spelen. Hij, hij kan echt denken van, oké, okay, ik kan mij schelen. We, staan, we, we moeten met 2-0 winnen. De, de, de, Daar dit is wij ja. Dus ik bedoel, als het niet goed gaat, ook goed, want het, dan ligt niks niet te aan. Mij. niks te verliezen. Nee, maar Kuit eruit houden dan, oké? Okay? Want Kuit heeft geldingsdrang nu, vind ik. Ja. Ik, heb, ik heb een beetje een hekel aan Dirk Kuit. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ja, ik vind het wel leuk gast. Maar misschien omdat iedereen, net zoals Ilse de Lange. Dat is een hele raar vergelijking. Ik vind ook iedereen leuk en heb ik ook een hekel aan. <laughs> en dat is met Dirk Kuit ook. Dat is een raar gelijk. Weet je dat Dirk Kuit uit een onderzoek als eerste is gekomen met wie men wel een biertje wil drinken in de kroeg? Ah, ja. Dirk Kuit, Dirk Dirk Kuit. Ja. Mmm ik maar. zou dan wel met, ik denk eerder van de vader Fnijder wel. Ja, van de vader Fnijder. Nou, ja, een leuke is een gast. Mooie gast. Ja, maar het ja. dus volgens jou lukt de Jong erin. Ja, lukt de Jong zeker. En nog eentje, nog eentje nog één een verandering? Eén veranderingetje. Uh, Tim Krul op doel. <laughs> Oké. <Okay>. Ja. Nou. <laughs> goed, wat vind jij? 0801-121, 0801, 121, 0801 121. Dankjewel Frank. En tot ja, later, heer. dat was gezellig. Yes, doei. Hey. Aad, goedemorgen. Nou, ah, Hey, <laughs> hoe is het? Salam <laughs> Ja, twintig is een kampioen geworden, hè? Nee, geen. Baalig. Ja, zeker. Wacht even ik moet heel even een, een snackerjackje nee. stelen van Frank, want anders krijg ik honger. Moet ik niet hebben. Nee, Zo. Ja. Nee, lekker hapje, jongen. <laughs> nee, lekker hapje, ja. Maar, uh, nee, maar, maar toch, wat, wat, wat denk jij, wat moet Bert gaan doen, vind jij? Ben jij een beetje voetballiefhebber eigenlijk? Nou, ik heb, vijf, ik heb 35 jaar voetbal te dus... oh, waar joh, wat voetbal je dan? En, en een aantal jaren gefloten hier voor de KVB Oh, oh. In, ja. En waar, waar, vo, waar voetbal je Met ook? de golven toen de tijd. Echt waar? Een, een, professioneel ook, of dat niet? Nee, zo kwam ik niet, want ik ben overgegaan naar de ja, ja, landelijk je, ja, ja, ja. Daar heb je heel hoog gefloten. Ja. Of daar fluit je niet, sorry. Maar ik dan met dikke golven <laughs> ja. de cursus En ja. we floten samen op de zaterdag. Ja. En zondag voetbalden we, alle twee. Ja. En, en, en wat voor wedstrijden vloot je dan? Wel, welke teams? Kun je een aantal noemen? Ja, dat was. Tweede klaskaans dat deed, oh, geloof ik, oh, wel. Ja, dat weet ja. ik veel wat. Ja, ja, en dan zeg en dan, uh, uh, maar echt die, dat, dat waren wel de teams die ook wel flink konden trappen ook natuurlijk, hè. De, Hoe lager de divisie, hoe, hoe onsportiever het kan worden eigenlijk? Nou, ik had er nooit moeite mee. Nee? En ik wil ook niet. <laughs> Goed zeggen, maar op, van die ratten aan te kijken en dan was het over. Ja, was wel, je, was wel, je had wel overwicht in het veld. Ja, dat zal wel denken, ja. ja hoe... en, en ook 30 jaar in de hongbol, ja. landelijk. Hoe vind je dan, hoe vind je dan dat Björn Kuipers het doet, die, die, die, die, die onze Nederlandse scheidsrechter, die ook bijvoorbeeld de wedstrijd van Oekraïne heeft gestaakt een tijdje? Nou, die, die vloot niet. Die vloot niet onheilig. Nee, hè? Vond ik ook. Nee, nee. Ja. Maar wat ik helemaal afgesformeerd was, dat was die wet, die Engelsman. Ja? Dat vond ik eigenlijk een Maar daar hebben wij toch eigenlijk een hekel aan, want die vloot de finale van, uh, van het Nederlands elftal tegen Spanje toen, uh, met het WK. En toen uh, was het echt een drama. Dat zou best kunnen, dat kan ik niet direct voor de geest halen maar nee. wat ik gezien heb, uh, die eerste wedstrijden, die web, uh, die engelsman, de vloot die uh, vol, volgens mij, nee, nou, ik zou maar zeggen, foutloos. Ja, precies, hij vloot goed. Dus dat, uh, nou ja, dat, uh, dat, dan heeft hij weer, weer wat krediet opgebouwd, inderdaad. Ja. En ben je een beetje een EK-liefhebber, een EK-fan? Volg je het allemaal? Nou dat was ik wel, maar ik was zo verrampaneerd eigenlijk. Na die eerste wedstrijd tegen Denemarken. Nou toen al. Ja, oh man. En zeker tegen die moffie. Ja. Dat hij de deur dicht. Ja, ja. Geen zin meer. Heb je de wedstrijd er wel afgekeken eigenlijk? Jawel, ja? jawel, Maar ik heb wel allemaal volgegooid met een met aantal bol. <laughs> ik moest het verwerken, sorry. Ja, ik ik... kon er niet tegen. Ja, ik, ik, zat... ik was zo vertiefd erover. Ja, verschrikkelijk was het. Ik zat, ook, ik zat in een kroeg in Utrecht. En... Uh, uh, en toen op de, ik dacht bij de tweede helft van, uh, ja, noem mij maar een mooie weersupporter. maar ik dacht van, ik, ik bekijk het, maar ik, heb, ik had er gewoon nul vertrouwen meer in. En ook na, bij dat doelpunt van, van Persie, ik kan me niet eens meer herinneren dat ik heb gejuicht, want ik dacht echt van, joh, dan nog, dan sta je nog twee jaar achter, en dan uh, lig je er nog steeds uit. Tot... Beste, Luc, ja. beste Luc, mijn mening is, ik ben zo diep teleurgesteld. Het zijn allemaal volgevreten miljonairs. Ja. En degene die niet of niet, zoals die Robbie. Met 10 miljoen en Snyder en Van der die verdienen er ook 30 of 20 miljoen. Nou, ik, ik vond het gewoon schandelijk. Maar denk je niet dat ze wel hun best doen? Nou, het is helemaal geen 10 miljoen. Nee. En ze hebben bij die volgen meegemaakt. Die knoppen er allemaal met z'n allen voor, weet je wel. Alleen in een minder wedstrijd, dan kun je toch wel een wedstrijd winnen. Ja, ik, met, met teamgeest. Ja, ik dacht ook van, ja, als wij nou... Dat, want ik, ik heb dat hetzelfde hoor, het komt niet echt over alsof ze echt voor elkaar willen werken. Maar als je dan kijkt naar Oekraïne, ik bedoel, die verliezen dan een wedstrijd. Maar die winnen ook echt puur op, op, op, op, op strijdlust, zeg maar. Winnen zij ook een wedstrijd tegen, tegen Zweden. Ja. Dus waarom spelen wij dan niet zo, hè? Dat je gewoon denkt van, oké, okay, het, het voetballen gaat iets minder, dus gaan we het extra hard gaan we werken. Nou, je hebt er, je hebt er, je hebt er ook niet snijder gehoord met de commentaar. Mm -hmm. Ze willen ze niet helemaal uit die. Maar ik weet niet of we dat interview nog... Ik, ik kijk elke dag nog naar half elf op RTL 4. Ja. En dan hoor je de commentaar ook. Ik ben het met bijvoorbeeld Mos. Niet omdat omdat de is. Ik ben ook geschammeerd van Frank, weet je wel, de Surinamer. Mm -hmm. Die had de commentaar geeft. En die geeft altijd hele ja, verstandige commentaar. Yeah. Ik vind gewoon... Dat, wat Aten Mos ook zei, dan moet er moeten zeker een aantal moeten eruit, een ander erin. Ja, volgens mij, en, ik, heb, ik heb daar een quote van. Ik ga even kijken of ik hem, uh, of ik hem kan, uh, kan vinden hoor. Aten Mos. Uh, waar staat hij dan, Natalie? Even kijken. oh. Ja, dat kan ik niet vinden. Nou, dat, dat hoef je niet op te zoeken, want oh, ja. ik, ik, ik heb het in mijn hoofd. Maar over het middenveld moet Kijk, je moet eruit. Ja. En ook die, die, die jong, die, die, die, die, die, die, die, die schoppen. Ja. En dan moet de Ja, toch? En waarom kennen we niet meer zoals vroeger met vleugelsleuwer spelen? Gewoon echt, gewoon nou, uit, de twee... uit de tijd van Jacques Schwartz en uh, Piet Keizer, Koen Melijn, weet ik verband. Ja, ik, ik heb, nou, heb, daar heb... hebben we Nassing, dat is een jongen. Ja? Ik geloof dat hij ergens, eh, van hij komt of wat dan ook. Mm -hmm. nou, en op links een, een snelle buitenspeler. En dan Huntelaar in de split. Ja. Wat, wat hij, uh, Tom Venen, nog steeds ge gewaagd hebt. En daarachter van Persie. Ja. Ik heb, ik heb een aantal meningen. Luister even mee. Weet je wat je moet doen vanavond, die nieuwe opstelling, hè? Faxen naar de trainer van Portugal. Namelijk Huntelaar in de spits, van Persie daarachter, Snijder opzij. En uh, uh, Rob en links en Nassinger, weet ik veel weer rechts, maar van de wiel naast Nassinger. We gaan ze uh, opjagen. Nou, ik denk dat het... Uh... Belangrijk is dat we aan de linkerkant Willems, die het heel goed gedaan heeft, de jongen trouwens, maar dat we nu met, met Nani, dat is geen rommendaal, dat we daar toch een, een sterke verdediger tegen zetten, omdat ik toch aan de rechterkant van de wiel wil laten aanvallen tegen Ronaldo. Dus dat betekent, ondanks dat hij heel goed gespeeld heeft van zijn leeftijd, dat hij voor deze wedstrijd zou ik daar Bolle Roos neerzetten, een linksbenen aan de rechterkant en een rechtsbenen aan de linkerkant. Daar word je als spits niet blij van. Nee, zeker niet. En ik denk zeker in deze wedstrijd moet je gewoon kiezen voor een uh, rechtsbuiten, een recht, rechts, uh, rechtsbenige en een linkkant en linksbenige. Op het middenveld zou ik allebei de controleurs. zou ik weglaten. De naam die ik nog steeds niet hoor, want we horen dan nou Robin en jij wil graag Narsing. Ik zou Kuit daar neerzetten. maar aan het eind hoorde je Aten Moss. Daar ben je het wel een beetje mee eens, Dan Aad Uiteraard, ja. man. De naam zegt het ook al natuurlijk. Van Bommel eruit en Jan die, en die er ook. En wat, wat, wat, wat Aten Moss zei, ja een de middenvelder erbij, snijder, uh, aansluiting mm -hmm. en rechtsachter die die, die Bruno ja? ja, en rechtsbuiten die die Nessing, hoe heet die grote snel <laughs> ja. ja, en op links de wijze van Kuyt er wordt dan ook of een ander linksbuiten. Ik, het klinkt als een mooie opstelling, Aad. Ik ga eens dus even verder kijken en uh, kijken of we hier al de eerste basis hebben neergelegd. Ik doe je alle best, al. jongen, en ik hoop dat, de, dat je er doorkomt. Ik hoop het ook, dat, Met je zwaar hoofd erin. Ik hoop dat we elkaar volgende week spreken en dat het een beetje gezellig is qua Nederlands elftal. Dat heb ik ook, jongen. <laughs> Tot later, Aad. Hoi, hoi, hoi bye hoi. bye. Gaan we naar Ben? We gaan het alfabet af. Ben, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, uh, weet jij wat fout is gegaan? Nou, ik, ik ben bang dat ik vandaag een van de weinige luisteraars ben... die het opneemt voor de heer van Mouw, of De, de Bonskoop. Ja, echt waar? Ja, ik ben bang van wel. Oh. en, en hoe komt dat dan? Jij bent, bent pro-Bert. Nee, het opnemen voor hem en zijn ideeën. Ja? Ja, ja, maar jij vindt dus dat hij het eigenlijk wel goed heeft gedaan uh, tot nu toe? Uh, uh, absoluut. Maar ze hebben wel twee keer verloren. Dat hoort, bij, uh, dat, zit, uh, dat hoort erbij. Dat is het soort risico wat je inbouwt als je iemand uh, de leiding geeft. Beste Luc, ik zal je dit zeggen. Als wij vanavond gaan winnen, zijn we stil. En als we gaan verliezen, zijn we ook stil. Ja, ja. ja dat is waar. Ja. Maar waarom vind, Kijk, je dat, waarom vind je dat hij uh, dat, dat dat het goed heeft gedaan? Je bent, je bent altijd al een Bert van Marwijk fan geweest. Nou, uh, <laughs> hij heeft er uh, wel kaas van gegeten, om het zomaar te zeggen. En ik ben niet van gisteren. Nee. En uh, hij heeft mij daar een uh, rugzak vol met uh, uh, meegenomen, om het zo maar eens te zeggen. Uh, uh, ja, heel Nederland die klimt over hem heen en ze weten het allemaal beter. Ja, ja het is het is wel echt een. Uh, het lijkt me een, een, een, een, een mooie baan. Dat je mag kiezen. Nee, met, met respect voor iedereen die het beter weet. Hè. Dat ja. maakt me niet uit. Ja, maar nee, maar ik, dat hoort er ook bij ik, natuurlijk. Ik, ik, ik bemoei me daar niet mee, Luke. Nee, nee. nee. Maar Kijk, nogmaals, ja. als wij vanavond gaan winnen, zijn we stil. Ja. Als we gaan verliezen, zijn we ook stil. Maar denk je niet daar dat... ben ik van overtuigd. Denk dat is dat... een waarheid als een peer. Denk je dat, uh, denk je dat uh, Bert van Mawijk dan enorme wisselingen gaat doen? Of denk je dat hij gewoon uh, stoïcijns bij zijn ouders neemt? Nee, oude systeem nee, blijft? die gaat stoïcijns naar zijn eigen gang. Ja. Dat, dat, dat, nou, dat, denk dat denk ik. Maar ik ben Bert niet. Maar, uh, nee. maar zijn. Uh, kijk, uh, uh, daar hebben we het weer. En dan gaan wij weer uh, filosoferen. En we gaan weer uh, ons eigen elftalletje in elkaar uh, doen. Mm -hmm. Uh, ik zeg, uh, laat maar en, en kijk maar. Yeah. Gaan we, daar gaan we. En gaan we goed, dan zijn we stil. Uh, ik blijf erbij, Lugge. Mm -hmm. dat, dat meen ik echt. Uh, ik bedoel, de eerste wedstrijd had ik voorspeld. We krijgen een klap om de horen. Nou, dat was klaar. Yeah. Die tweede, ik zei, we krijgen een klap om de horen. Wat zeg en je dan nou nu? Nou ja, toen durfde ik bijna niet te kijken. <laughs> ik heb toch stiekem maar wel gedaan. Yeah. Ja, ik denk dat er meerdere mensen waren die uh, eigenlijk uh, liever niet wou kijken. Mm. Uh, maar goed, die kregen we dan ook. En Nou, vanavond uh, dan. Ja, heb je er een beetje vertrouwen in? Ik zie er tegenop. Ja. Ja, maar dat maar, is, dat is ook niet zo te Ja, het is nou uh, voor mij ook zoiets van, uh, het is nou echt, uh, uh, uh, uh, laat maar eens laten zien. Ja. Uh, nou moet er een tijdje bij, om het zo maar te zeggen. Ja, ik heb ook zoiets van, oké, okay, als het niet lukt. Dan, uh, nou ja, dan is die. He, he, pff, ja, het zal allemaal wel. En als ja, wel, wat, alles wat die andere meneer. Sorry, Luc. Wat die andere meneer net zei, daar ben ik helemaal compleet met hem eens. Ja? Dat, dat die portemonnee zo vol zit, dan ben ik met hem eens. Ja. Maar vanavond moet een eindje erbij, want er zitten ongelooflijk veel mensen op, die, uh, op dat helftal te wachten. Ja. Daar ben ik het mee eens. Ja. Harde... Maar, dat maar dat ligt niet aan, uh, aan Beert. Nee. Maar moet hij ze dan niet enthousiasmeren en nee, zeggen van jongens, kom op, en werk even een beetje harder. Wat zegt u? Da da ja. da dat hij dat, da dat moet, moet hij dan toch zeggen als bondscoach? Ja, ja, ja, maar uh, uh, uh, nou ja, dat... Nog een paar uur, Luc. <laughs> ik kon er niet van slapen, van zou ik je vertellen. Ja, ben je nee. zo zenuwachtig? Nou, ik heb wel de kriebels, ja, uh, ja, best wel. Ja. Ben je eenmaal die, uh, die vlaggetjes uh, aan de deur heeft hangen? Nee, die uh, heb ik alweer weggetrokken. <laughs> ja, ja ik ben ermee nee, er gestopt. Het, het, het is allemaal... <laughs> dat, zijn, dat zijn de stilte voor de storm en de zenuwen. Voor, uh, maar ja, net wat ik zeg, en ik hou het erbij, beste Luc. Ik wens je, ik wens je het allerbeste. Ja. Als wij vanavond gaan winnen, zijn we stil... En als we gaan verliezen, zijn we ook stil. Ik hoop dat dus we het, gaan dit winnen. Is, dit, is, dit is een gigantische stilte voor de storm. Ik, ik wens het allerbeste. Ik hoop dat ze meeluisteren. Misschien is de eerste al wakker. Geef ze een pak slaag. Luk het allerbeste. Ben, mooi gezegd. Dank je wel, hè. Alsjeblieft. Doei, hoi. Wat moet Bert doen? Ik denk dat uh, Bert goed moet luisteren naar de 16 miljoen uh, bondscoaches... Uh, die we hebben in Nederland. Wat vindt deze bondscoach? Deze bondscoach vindt dat hij Van Persie moet opstellen. Ja, dan denk je dat we gaan winnen? Nou, ik hoop het. Portugal lijkt me een zware kost, maar uh, met Van Persie uh, maken we toch meer kansen met Huntelaar. Ik vind eigenlijk dat hij gewoon moet opgeven, want dit gaat hem helemaal niet meer worden. En ik kijk het eigenlijk ook niet heel erg, maar wat ik heb gezien, dat, uh, dat was een beetje diep triest. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. ze heet Simona Simone, oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet me nooit eens. staan. We nooit in staat. Dit is een Nederlands bandje en uh, dat was vroeger uh, The Mad, geloof ik, uit mijn hoofd. En uh, op een gegeven moment dachten ze: Nou, weet je wat, dit, dit wordt het niet. Dat, uh, dat hebben we nu al wel door. We gaan eens een keer een Nederlands proberen. En dat hebben ze toen gedaan en uh, daar kwam ineens dit uit. En nu zijn ze mega succesvol aan het worden. Worden ze ook de, de huisband van de wereld draait door. Nou, en dan heb je het gemaakt hoor. Mike, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, um, heb jij er nog een beetje vertrouwen in eigenlijk, in Nederlands um... elftal? Ik, uh, ik, ik ben erg positief. Echt waar? Echt het. Waar komt dat gedaan? Uh, er lopen, uh, laten we zeggen, uh, 22 managers lopen op het veld. Mm -hmm. Die uh, per stuk, nou, onder de beide, nou, wat zal het zijn, anderhalf miljoen per jaar. En dan heb ik het over het gemiddelde, mm -hmm. uh, verdienen. Uh, als jij, als manager, en dat maakt er niet uit of je nou bij een... Willekeurig, uh, nou ja, uh, supermarkt, uh, uh, groot bedrijf werkt mm. en je functioneert niet, dan word je op het matje geroepen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En dan wordt er iets tegen je gezegd en dan, ja, uh, yeah, uh, ik heb het zelf ook meegemaakt, ik ben ook manager, en op het moment dat ik gevraagd werd, hey, heb je, <laughs> voor de koffie? Yeah. <laughs> Neem je koffie maar mee, dan had ik een, een raar gevoel. Ja, precies. Dan, dan, dan was er iets aan de hand, in ieder geval. Ja, inderdaad. Maar op het moment dat ik dan, uh, laten we zeggen, 2, 3, 4, 5, 10, 6 miljoen in het jaar verdien, hm. mm, dan wil ik toch even presteren. Ja. ja. En als jij met je 32e, 33e en. Mark van Bommel dan in ieder geval 35, 36. Uh, gaat afbouwen en zeggen: Nou ja, ik ga met pensioen. Mm -hmm. <laughs> 35. <laughs> <laughs> ja. Met pensioen. En ieder jaar 10 miljoen op je rekening. Ja, ja, jongens. Presteer dan. En, en, maar, uh, maar denk jij dat. Uh, want dan zou dus eigenlijk de bondscoach het een beetje moeten aan moeten pakken alsof het een bedrijf is. Nee, nee, lank, Ja, inderdaad. Neem die jongens mee en ga een functionerend gesprek aan. <lacht> ja. Ja, toch? En, en dan gewoon dat ze, dat ze ook moeten vol... Ik weet niet of jij een uh, functionerend gesprek hebt, ja. of, of uh, op het moment dat je uh, op een gegeven moment. Uh, qua luise dichtheid of weet ik wat de meer, uh, dat er ineens uh, gezegd wordt van, hé, hey, uh, loop even mee. Ja, ja, ja, <laughs> je je even. nou ja, je moet wel, uh, je moet wel, uh, ja, iedereen Dan moet, heb je toch spijt in je billen? Ja, niet? je moet wel presteren in, of ja. nou ja, presteren, ja, ja, je moet wel goed je werk doen in ieder geval. Dus, hm, dus, dan zeg ik, als jij 10 miljoen op je rekening hebt en ieder jaar ook krijgt, hm. joh, doe dat dan. Maar stel dan, uh, stel, stel Bert van Marwijk zou dat hebben gedaan. Hè? En, uh, na Denemarken gedaan? al. Nou ja, zo'n functioneringsgesprek na Denemarken al. En dan met ja. een aantal spelers. En dan, en, je blijkt, functioneert niet. Ja, en dan blijkt dat je tegen Duitsland, zoals Robben, opnieuw niet functioneert. Tenminste, die, die speelde niet echt heel goed. Of, misschien heb ik het mis, maar ik vond hem niet goed spelen. <lacht> dan, moet hij dan, moet dus... hij dan nu de, de, de eruit tegen Portugal dat hij gewoon echt niet, niet speelt? Zit hem daarnaast. Ja. <lacht> en confronteren met de feiten. Jo, één keer. Ja, hoe vaak zijn ze bij elkaar? Maak een functioneren gesprek, zet het op papier, klaar, punt, mm -hmm. en ja, een minnetje yeah. of een, nou dat zie je altijd in de krant hè. en dan, dan ga ik niet uh, de kranten noemen, maar in ieder geval, de, een minnetje of uh, een plusje of weet ik wat, er maar neem het mee. Ja, yeah. ja, yeah. gewoon en dat als je... als je dat niet doet, yeah. ja. Dan functioneer je niet. Nee. Maar dan moet je er toch wat aan doen. Maar dan kan de... je wel lopen wel hoeren met Avalai of weet ik wat meer. En zeggen, ja, hij moet nog groeien. En Jan Mulder die heeft het heel erg goed gezegd. Wat zei hij? Jan Mulder heeft gezegd, het zijn allemaal multinationals. Die lopen op het, op het veld. Dit, ja, het is het mooiste vak wat je kan doen. Ja. Je loopt de voetballer. Nou ja, ieder jongetje. ...wil voetballen, althans uh, sommige heren willen graag voetballen. Mm -hmm. Maar als je niet functioneert, ja, jongens, dan ga je op de bank zitten. En dan heb je een gesprek met, met je baas. Yeah. Ja, Alleen dan... als je baas niet optreedt... <laughs> Dan is er wat mis ja. met de baas. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat, dat, uh, dat stel Robben functioneert niet... en neemt dan in zijn, in zijn niet functioneren... neemt hij ook nog weer andere spelers mee die daardoor ook niet functioneren. Dus dan, dan, nou, dat je er zelf eigenlijk niets van om. kan doen. Draai het even om. Leg het nou niet neer bij de spelers neer... Mm -hmm. maar leg het nou eens bij de bondscoaches neer. Ja, ja dus dat, dan functioneert de bondscoaches eigenlijk niet. <laughs> Dat, dat, als hij zijn functionerende gesprekken met zijn uh, uh, discipelen en, en al de, de, de mensen die hij daarvoor nodig heeft, yeah. niet functioneert, ja, dan functioneert de jongens trouwens niet. Mm. En ik vind dat een hele lieve man. Yeah. Maar ja, als jij je op het veld neerzet... En hij functioneert niet, dan heb je een heel goed gesprek met je schoonverwantser. <laughs> dan wordt het niet heel veel gezelliger op daar bij het kerst, ja, dat uh, is kerstdiner. een dag, dag. Ja. Oh, ja. En ja, het is heel erg lullig. Maar ja, hè. dan is het heel erg moeilijk naar je vader toe te gaan. Ja, ja. <laughs> ja, dat, is wel, dat lijkt me wel een rare relatie wat je hebt. Want hij is natuurlijk een beetje de baas. En hij moet ervoor zorgen dat hij speelt. Maar als hij niet speelt, dan wordt hij natuurlijk boos. Hè. Zoals je wordt op een coach. Je, en dan, maar ja, dan drie dagen later zit je weer met, uh, met de kids uh, bij opa en oma. Dat is ook een beetje raar ja, natuurlijk. Hè. Dat is een rare relatie. Ja, maar dat is contractueel vastgelegd. Ja. Maar je hebt uh, familiaire, weet ik wat. Al die rotzijden erop en eraan. Alleen ik vind: op het moment dat het niet functioneert, joh, stoppen. Ja. Klaar. Is gezegd, Mike. Dankjewel. Prima. En uh, nou, uh, fijne wedstrijd dan uh, over een paar uur? Nee, nee, nee. nee? <laughs> een fijne vaderdag. Oh ja, Wees fijne. Wil je al de mensen een fijne vaderdag? Dat ga ik doen bij deze. fijne nee, vaderdag, Mike. alle moeders moet je een fijne vaderdag doen. <laughs> die <laughs> hebben het zwaar. die heeft ook een probleem, geloof ik. Ruud, ja, ja, ja, die, uh, ja, <laughs> dat vind ik ook wel een beetje zielig voor hem. Ja, sla, la, en Ruud helemaal ja. met z'n zes kinderen. Dus. Ja, ja, ja die, die, krijg, dat niet uit. die krijgen een hoop dat asbakken vandaan. Ja, maar dat <laughs> ja. is ook een kwestie van managen. Ja. <laughs> Hé, hey, denk dankjewel. Ja. Goed, hoi. 0801-121, 0801-121, de vraag kijk, is eigenlijk heel, echt zo simpel. Hè. Wat moet Bert doen? Ik weet het echt niet. Het interesseert me ook niet zo... Uh... Nee, ik heb niks met voetbal. Nou, ik denk dat ze uh, hun geladen in ieder geval in moeten zetten. In de plek van, uh, van Persie. En ik denk dat uh, hij zijn schoonzoon ook niet zou moeten opstellen. Heb je er nog een beetje vertrouwen in dat we gaan winnen? Nee, eigenlijk niet. Nee, daar hadden we het al moeten winnen, denk ik. Ze hebben gewoon te slecht gespeeld. We uh, ze hadden eigenlijk beter kunnen spelen en hebben ze niet laten zien. Opgeven. Nee, we kunnen echt niet meer winnen, denk ik. Nee, ik, nee we, geven, we moeten gewoon opgeven. Hé, hey, Timo. Ja, hallo. Hi, goeiedag. Uh, Hi. Heb jij er nog wel vertrouwen in, in dat het allemaal goed gaat komen vanavond? Nou, ik denk gewoon pompen of verzuipen. Ja, gewoon ah, vol erin en we zien wel uh, hoe het afloopt. Nou, niet wel. Met de enige intelligentie natuurlijk daarachter. Maar ja, ja het is wel doordaai. Heb je, Ik heb het daarom wel voor het eerst... Want ik, ik vond dit EK sowieso al... Het begon al niet heel erg lekker voor mij. Ik zat er niet echt... Voor, voor, voor je het weet was het alweer afgelopen. En, en moest ja, het, het heel snel. Ja, ja Het hele inderdaad. gevoel moest nog beginnen eigenlijk, dat EK-gevoel. Ja, dat had ik ook. En, uh, uh, ben ik even rustig gaan zitten voor de eerste wedstrijd, ja. Even kijken wat het wordt. En dan... Uh, nou, ja, dan gewoon rustig op de tweede wedstrijd. Maar dat ging allemaal even iets minder. Ja, dat ging zoveel... En, en daarom heb ik nu wel zin in deze wedstrijd. Omdat het nu... Ja, het moest al natuurlijk. Maar nu moet het helemaal. En, ja. en het is, meer, het, het is zo echt zo'n letterlijke alles-of-niets-wedstrijd. En, ja. uh, en je weet nu al, stel, je staat er een of voor. Nou, dan zijn die laatste tien minuten van de wedstrijd... zijn natuurlijk echt spannend, Want dan moeten ze scoren. Ja. En dan, is het echt, dan gaat Stekelenburg mee naar voren en zo. Dus het kan wel een spannende wedstrijd worden dan, wat dat betreft. Dus dan heb je in ieder geval dat gevoel nog eventjes gehad. Nou ja, de spelers staan nu met hun rug tegen de muur, dus er is totaal geen ruimte meer om uh, voor jezelf te spelen of wat dan ook. Het resultaat is echt het enige dat telt. Ja. En dat was ook de basis bij het WK uh, de, twee jaar geleden. Toen was echt een sfeer van, nou, we gaan echt op resultaat spelen en wat er ook gebeurt, over me lijkt dat te verliezen. Ja, ja, ja. Maar dat... is het, uh, nu... ja het hangt nu meer als losstand aan elkaar. Het lijkt wel alsof... Uh, Bert van Marwijk ervan uitgaat dat wat hij er tijdens de WK ingebracht had, mm -hmm. de, de ploegmentaliteit, zeg maar, yeah. de team spirit, dat hij daar als het ware vanuit ging dat dat als vanzelf wel aanwezig zou zijn, maar blijkbaar moeten Nederlandse spelers toch iedere keer weer, zeg maar, dat opgebouwd worden, yeah. want als je, het loslaat, als je die begeleiding loslaat, dan gaat iedereen toch weer in zijn uh, oude routines vervallen. Ja. Ja, ja, ja, dat is een beetje eigenlijk uh, een soort van uh, een soort van ja, een beetje mismanagement eigenlijk. Hè? Dat hij gewoon dacht van oh, dat, dat, dat gedeelte komt wel goed. Ja, nou, dat hij is het er zo makkelijk over denkt. Maar ik denk wel dat hij een soort van basisvertrouwen had in de ploeg van ja, dat hebben we de vorige keer zo gedaan. Iedereen is zich er bewust van het belang van zeg maar uh, voor elkaar spelen en voor elkaar door het vuur gaan. En dat zal er nou wel in zitten. Maar ja, blijkbaar als je dat. Uh, in, andere, in de clubcompetities, allemaal weer loslaat. Ja, dan vervalt iedereen gewoon weer in zijn oude patroon. Mm -hmm. En dan moet dat weer opnieuw opgebouwd worden, mentaal. Ja, ik had ook het idee dat, uh, dat de voorbereiding veel, uh, veel, minder, um, uh, veel minder geconcentreerd ging. Maar, ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, maar dat, dat ze er minder. Echt mee bezig waren. Volgens mij bij het WK ging het allemaal veel geconcentreerder en, en zaten ze veel minder te mopperen met z'n allen en zo. En, en, ja, maar het is nu natuurlijk, zeg maar, nu heb je het, uh, uh, de uh, ervaring, zeg maar, de achtergrond van een, een WK-finale. Dus dat, daar putten de spelers enorm veel zelfvertrouwen uit. Ja. En, en vandaar dat ze zich denken wat frivoliteitjes en wat minder focus te kunnen. Uh, permitteren. En ik, ik heb het gevoel dat de focus een beetje verdwenen was, zeg maar. Ook in de voorbereiding, maar ook in de eerste wedstrijden. Ja, ja, ja dat denk ik Maar ook. ik heb wel een idee wat uh, Bert van Marwijk moet doen. Nou, kom, kom maar op. <laughs> Want jij had me lekker aan de praat, maar ik had ik het had op papier gezegd. Ja. Ik denk dat we voor duidelijkheid moeten gaan in de verdediging. Ja. En dat houdt in dat de laatste linie geen vier spelers moeten zijn, maar drie spelers. Oké. Okay zodat uh, de centrale verdediger ook daadwerkelijk weet dat als er een bal daar komt, dat hij en nou alleen hij de enige verantwoordelijke is. En dan ook door roeien en ruiten moet gaan om te zorgen dat hij doet wat er moet gedaan worden. Dus, dus eigenlijk vanaf het begin één op één, om het zo maar eens te zeggen. In de verdediging, ja. Ja, ja, precies, ja. Maar hij zet er wel een middenveld dan voor van vier man. Ja. En daarvoor een aanvallerslinie van drie man. Mm -hmm. En ga gewoon bouwen, en dat past ook wel bij Bert van Mark's krachten volgens mij gaan gewoon bouwen vanuit een handbalverdediging. Dus verdedig gewoon van over de middenlijn. Oh. dat doen ze met handbal altijd. Dus dat, ze, dat, ze, dat, dat iedereen meteen over de middenlijn rent... Eh, zodra de bal in, in, in bezit is? Nee, ja. Eh, kijk, ik heb hele goede herinneringen aan het WK... in de zin van dat je zeg maar, vanuit de counter speelt. Ik zie ze nog voor vormen dat Sneijder... en dat heeft hij meerdere malen gedaan, een, een, een pas op de millimeter geeft, de wijze van spreken. Ja, ik overdrijf niet enigszins, maar yeah. pas op de millimeter geeft. En dat in de loop, dus niet vanuit de positie, maar in de loop, de spelers gewoon hun vrijheid zoeken, de ruimte zoeken en elkaar vinden. Mm -hmm. En gewoon vanuit voetballende kwaliteiten elkaar zo weten te vinden en zo weten te uh, improviseren, zeg maar, in de loop en met de bal dat ze de verdediging die daar nog staat dan uit elkaar kunnen spelen. Ja, precies. Dus dat ze, dat ze iets meer vrijheid hebben eigenlijk ook ja, wel. Ja, de, de, de aanval moet veel meer vrijheid hebben. Dat is voor mij één ding wat zeker is. Ja, ja, die dus als mee... je dan op de laatste lijn, zeg maar, ja, Stekelenburg is zeg maar een, een no-brainer. Mm -hmm. Vind ik dan tenminste. Ja, ben ik wel met je eens hoor. En als je dan uh, de achterste lijn gewoon ervaring neerzet uh, in de zin van, ja, die, die nieuwe jongen die linksachter staat, dat is voor mij een vraagteken omdat die verdediging toch wel zo steken gaat vallen. Dus ik zou zeggen, Matthijs is weliswaar een centrale verdediger... maar zet hij dan linksachter. Mm -hmm. Zet hij het gaat centraal en van de wiel rechtsachter. Maar veel het dan op, omdat je allemaal op je eigen helft staat... met hele gesloten linies, met de jong, Snijder, Van Bommel en Van de Vaart... op het middenveld van links naar rechts. Ja. Dan uh, worden die, zeg maar, die verdedigingen ook gedekt zeg maar, door de openvallende posities zeg maar, in te schuiven... Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En dan op de voorste linie, ja, ik weet niet of van Robbe links of rechts moet spelen, maar voor mijn gevoel links, uh, van Pessie toch in het midden. En dan op rechts heb ik nog, dat is wel een open plaats nog bij mij, een nadenkende voetballer nodig ja. die snel kan denken. Want ja, uh, je hebt maar een fractie van een seconde om te beslissen wat je doet en waar je het doet en hoe je het doet. En dan heb je gewoon, zeg maar, een soort van vingerspiezengefuel. Ja, grote tenenspiezengefuel, zeg maar, nodig. <laughs> ja. Om elkaar te kunnen vinden als je er vanuit uh, de paas van snijden of van de vaart vertrekt. Dus dan zou je, zou je pff, nou, uh, Narsing neer kunnen zetten, bijvoorbeeld. Die, uh, ik weet niet of ja, hij is goeie... niet zo nee, goed... Nee, ik ook niet zo goed, eigenlijk. <laughs> Maar Ik... goed, je hebt een voetballer nodig, zeg maar. Die je hebt voetballers nodig die elkaar in de aanval blindlings weten te vinden. Mm. En ook gewoon het genoeg spel in zit hebben om een speler in de loop mee te geven. En in de fractie van een seconde te kunnen beslissen of zo'n paas onderschat kan worden door een verdediger die ja of de nee. Ja. En als je dan gewoon allemaal op je eigen helft gaan staan, je maakt het veld lang. Dat zeg maar, de aanvallers en de verdedigers uh, vrij ver uit elkaar staan, dan heb je ook gewoon ruimte om te spelen. En in die ruimte komt de genialiteit van onze voor de maximaal tot zijn uiting. Ja, ja. Ik vind het wel, heb je er een beetje zin in uh, de wedstrijd van vanavond? Denk je, uh, denk je van, oh ja, daar ga ik even lekker voor zitten? Ja, ik denk altijd overmorgen ze weer een dag. <laughs> ja, precies. Ja, als ze verliezen, je slaat er geen uh, je slaat er geen seconde nou, binnen. Ja, dan. ik zal wel even gedeprimeerd zijn. Ja. En je merkt ook altijd dat mensen gedeprimeerd zijn. Dus dat is wel besmettelijk. Maar het leven gaat wel gewoon door en ik denk dat er wel belangrijkere dingen zijn, in principe, ja. dan een voetbalwedstrijd. Ja, ja, ik kan me er wel herinneren van, van vroeger, toen ik, uh, weet ik veel, was ik een jaartje 14 of zo, en uh, als we dan verloren met Nederland zelfvertal lagen we weer uit een toernooi, ik weet niet meer precies welke dat was, lagen we weer eens een keer uit. Nou, ik, ik heb één keer moest ik echt huilen gewoon. Ja, dat kan wel, ja. Ja. Maar, maar het is ook mooi om je te identificeren met je helden, zeg maar. Ja. Want ik, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik zie de laatste tijd op straat zoveel voetbal... er wordt echt veel meer op straat gevoetbald dan zeg maar, pakweg een maand geleden. Ja, ja, ja, ja. mensen raken je wel, want dat deden wij ook altijd. Als er een toernooi was, ja, dan ging je lekker voetballen buiten op straat ja. als er geen wedstrijd was. En dat is wel, je gaat wel lekker buiten spelen. En dat, dat is volgens mij veel beter dan, uh, dan uh, wat kinderen nu heel vaak doen. Ja, bewegen, wat beweging kan nooit kwaad. Nee. En leren incassieren kan uit kwaad. Nee. Samenwerken, dat is ook een gunstige levenservaring. Ja, ja, ja. Alleen wie ben je tegenwoordig? Ja. Als je op Hoi, ik zou... Uh... Ja, wie ben je ja. tegenwoordig? Ja, van Stekelenburg misschien. <laughs> nou, ja precies, die doet het wel aardig inderdaad. Maar ja, dan moet je op doel, dat is ook niet leuk. <laughs> ja, dan ga ik even over nadenken wie je dan zou hey. zijn. Hey, Timo, dank je wel hè. Hoi. Uh... Hey. Uh, even kijken, dan gaan we naar Frank. Frank, goedemorgen. Ja, ik ben Wesley Sneijder. Jij bent Wesley Sneijder, echt waar, ja? Ja, ja, jij, ja zeker. Jij, jij, ja. jij legt die paas echt uh, op de millimeter, leg jij bij iemand op de voet? Ja, zeker. In jouw gedachte wel? Zeker. Ja, in mijn gedachten wel. <laughs> he, hey. Heb je er een beetje vertrouwen in vanavond? Ja, tuurlijk, man. Ja? Hey, als, er, als er één ding is waar wij met 15 miljoen mensen iets aan kunnen veranderen, mm -hmm. is het aan de positieve cirkel. Iedereen loopt te zeiken en te mouwen. En het is allemaal niet goed en het loopt niet. En Bert doet dit fout. En Van Persisch kookt niet. En iedereen loopt met de zeuren en te mouwen. Ja. We zijn met 15 miljoen bondcoaches, yeah. maar die 15 miljoen bondcoaches of 16 miljoen intussen, die kunnen maar één ding doen en dat is vertrouwen hebben. En als, als wij met 16 miljoen mensen thuis vertrouwen hebben dat het gaat lukken, en dan weet ik zeker dat wij die Portugezen even een lesje gaan leren en dat we gewoon de 3-0 van de mat gaan vegen. Ja, dat zou ja. mooi zijn. Denk je, denk, je dat dat, uh, denk je dat dat mee zal spelen bij die, uh, bij die gasten? Dat, bedoel, die, die, die, die lezen natuurlijk ook internet en die weet ook wel, dat, uh, die kijken ook wel eens op Twitter en die weten ook wel dat ze, ja. ze bekritiseerd worden. Denk je dat dat meespeelt? Ja, tuurlijk. Als, als iedereen als één blok achter oranje staat... in plaats van, van de hele dag te mouwen en te zeuren... Mm. En dan, dan, dan lezen zij ook dat, dat, uh, dat uh, heel, heel Nederland vertrouwen heeft in, uh, uh, in oranje... Natuurlijk ja. speelt dat mee in overheid. Uh, hun, hun gaan er ook van. Uh, er ligt zo'n gigantische druk op En Ik ben bij de huldiging geweest uh, twee jaar geleden. Yeah. Uh, dat was mijn eerste succesje in mijn jonge leven <laughs> yeah. uh, van het Nederlands zelf. als je dan ziet um, hoe die mensen daarvan kunnen genieten. Ja, natuurlijk uh, speelt het dan mee als, als dan uh, een heel land zegt van ja, wij gaan Europees kampioen worden. Yeah. Ja. ja, in plaats van dat we liggen te zeiken dat we uh, van uh, Bayern München drie verloren hebben in de voorbereiding. Ja, ja nou who gives a damn? Ja. We zijn op het Europees Kampioenschap om Europees Kampioen te worden. Ja, ja, ja. Heb je die blik van Van Bommel gezien met het interview? Ja, die was... Mannen, dat is Ik ben geopereerd aan mijn bovenbeen. Dat heb ik niet voor niks laten doen. Ik ben hier om Europees Kampioen te worden. Ja. Heb je gezien hoe die keek? Ja, ja hij was hartstikke zagrijner. Ja, ja, hartstikke zachterreinig. Maar hij was helemaal gefocust. Ja, ja. Zoals hij ook zei, ik ben helemaal gefocust op dit EK. Ja. Ja, hij is maar voor één doel daar om Europees kampioen te worden. En het zal helemaal zorg zijn of het morgen vaderdag is of niet, of hij er opgesteld staat of niet. Als er maar met 3-0 gewonnen wordt, ja, denk, je dat dat niet, denk je niet dat hij dat dat dat dat sowieso even als hij niet wordt opgesteld, ja, dat uh, da, da, da, da was niet de bedoeling. Het was al de bedoeling dat hij uh, dat speelt. Nee, nee, nee. nee. Ik, weet zeker, ik weet zeker dat als Van Bommel uh, plaats maakt voor uh, Van der Vaart... Mm -hmm. en uh, hij ziet dat het daardoor beter draait... Ja. dat hij daar vrede mee zal hebben. En jij, jij denkt dat hij dan wel denkt van... oké, okay, dit, is, dit, is, dit is voor het, voor het team, dus, uh, uh, dus, dus dan, nou, dan schik ik maar, mezelf maar in mijn rol... als, als, als wissel of als invaller. Ja. Hmm. Ja. Ja, ja, dat weet ik wel zeker. Hé, hey, uh, die 3-0, dat lijkt me echt fantastisch. Maar. Ja, tuurlijk. Maar... Ja, het gebeuren, joh. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja het, je hebt echt een. Hé, hey, een positief straaltje, hè? <laughs> ja, dat zeker weten, ja. Hey, als, we, als wij in deze. Uh, hoe, hoe, wat zitten we nou? Vijf uur s ochtends. Uh, we hebben nog. Um, uh, wat zijn het? 14 uur te gaan tot de wedstrijd? Mm -hmm. Ja, nog, uh, nog Als nog... wij nou in veertien uur tijd. zo'n positieve spiraal kunnen creëren hier in Nederland. dat wij. Dan gaan we gewoon een Europees kampioen worden. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik, hoop het. Het lijkt me echt fantastisch dat we als we dit nog kunnen ontsnappen. Nou, dan, uh, dan, uh, dan ga ik feest vieren, zeg. Dan ben, ik, wel, ja, dan ben ik er wel bij in Amsterdam bij de huldiging. Zeker. Dan wel. Zeker. Dan, dan wel. <laughs> Succes, supporters. Ja, dat ben, ja, ben ik echt een beetje, hoor. Ja, ben ik echt een beetje. Maar ik, ik, ja. ik, ik, raak wel een beetje geïnspireerd door je, door je optimistische. Ja, dat, nou, ja, nee, maar zeker. Als, hè, ik, ik, heb, ik, heb, een kroegje in een, in een dorp in Amerika. Ja. Um, Daar zitten um, uh, uh, net zoveel mensen als die Radio 1 luisteren. Yeah. Uh, niet, niet qua aantal, <laughs> maar qua soorten mensen. Okay, en yeah. het enige wat ik doe, is ik draag elke dag oranje achter de bar. Mm -hmm. uh, ik wil elke dag mijn mensen ervan overtuigen dat wij gaan winnen. Ja, yeah. En, en dat is niet alleen voor mijn omzet, dat is ook omdat ik erin geloof. <laughs> hey, maar je hebt een kroeg in, in, in niet in Amerika-Amerika, maar in Amerika, het plaatje Amerika. Ja, juist, ja, ja, ja, ja, ja. en, en komen die vanavond ook allemaal weer kijken, of, of is het een beetje down, ja, ja. de sfeer? Nee, nee, huh? nee, de, de sfeer, uh, ja, ja, afgelopen twee wedstrijden zat hij er goed in. Ja. En ik ga ervan uit dat... Uh, Komende wedstrijd ook weer gewoon helemaal het je goed erin gaat zitten. Ik, uh, ik ga ervoor. Ik, uh, ik, ik, heb, ik zie het weer helemaal zitten. En ik denk zelf, dat heb, maar dat heb ik ook al eerder gezegd uh, vrijdag, uh, hier op Radio 1 Zei dus ik 4-2 voor Nederland. En de Duitsers winnen met 3-0. Nou, dat zou natuurlijk super. Zijn. Dat zou, hoe, wat voor avond zou dat dan zijn? Dat zou je. Ah, dan kan dat niet. Zal ik je zeggen wat voor avond dat is? Nou. Dat kost mij vijf, vijf shotjes, voor de hele kroeg. Ja, dat, moet je, ja, dat maakt niet uit, dat, dat moet je dan ja, wel ja, moeten halen. Ik heb een pallet, uh, pallet shotje staan en het, uh, <laughs> ze moeten allemaal op. Heel goed. Ik hoop dat ze allemaal opkomen vanavond. ja zeker. <laughs> Dankjewel Frank. Hey, bedankt. Hey. Hey. Nog even naar Arie, Arie, goedemorgen. Hé, hey, hallo. Hey. Ik heb een oplossing, je moet je er gewoon in schieten. Zo. <laughs> ja, waarom ook <laughs> eigenlijk niet, hè? En allemaal een Bavaria shirt aan. hoe <laughs> zit dat dan? ja, dat weet ik niet. Oh, zo, zo. nee, maar je hebt een, wat je nodig hebt is een stabiele factor. ja. vijftig pk erbij. Mm -hmm. En ja, dan moet je gewoon Dirk Kuyt erin zetten. Gewoon Dirk Kuyt. Nou, ik was ja, dus... Al een anderhalf uur Dirk Kuyt erin, of hij dat wint of niet, hij ja. gaat gewoon door. Ik was dus in Utrecht afgelopen, wanneer was het? Woensdag, donderdag? Ja. Woensdag was het. En uh, ik ging naar een kroeg toe, samen met wat met vrienden, gingen we de voetbalwedstrijd kijken. En uh, nou, het ging natuurlijk niet goed, dus de sfeer was niet, was niet, was niet om over naar huis te schuiven. De eerste minuten ging het goed. Ja, nou, de eerste 20 minuten prima, en daarna uh, werd het minder. En toen kwam op een gegeven moment Dirk Kuyt erin. En, en die heeft natuurlijk gevoetbald in Utrecht. Dus die hele kroeg die ging hij alle ballen op Dirk. En dan gingen ze ook zingen: Alle ballen op Dirkie. Ja, ja, ja. <laughs> dus die, een stroot, een of een strootman erin. En, en die Dirk, heb je, de meeste kans. Ja, je dacht, even, er moet even wat nieuw, nieuw, fris, vers bloed in, eigenlijk. Euh, ja, qua... Een beetje DWS, Blauw wit, FC Utrecht, die knokken <laughs> altijd. Je moet rammen. Maar Dirk Huis ja. geldt 50 pk. Ja, maar ja, nou, ik denk Deze wel dat natuurwouw. dit is wel echt zo'n wedstrijd waarin je wel moet uh, vlammen, ja. natuurlijk. Ik bedoel, het, ja. het kan niet anders, het moet maar. Ja. ja. Ik voel wel een vlog om mijn nopies eraf dan. Ja. jij had jij noppies. nopies. Ja. <laughs> Denk jij, uh, want uh, Frank net die was echt. Uh, nou, ik heb nog niemand zo positief gehoord over het Nederlands af. dus dat is mooi. Heb jij, ben jij ja, maar net zo goed? Of? Ze waren toch goed, ze verliezen maar met, met een puntje. Ja. Ze zijn beter goed. Nou ja. Al die jongens zijn goed. Ja. ja, ja, ja, ja. God, dat ze goed zijn dat ze. Dan... Je, moet, dat je is moet de radio aanzetten, die het is het spannend. Ja. Toen was hij die stomme TV. Nou ja, daarover gesproken. Zometeen hebben we. Bas Tichler doet het altijd, hè? Samen met Jack van Gelder. Die, uh, die ja. doen En Bas Tichler, die, uh, die doet het vanavond ook weer. En uh, die heeft een muzieksmaak. Nou, dat is echt, dat wil je niet weten. En, uh, maar toch kom nee. je te weten, want zometeen hoor je in Crack playlist zijn uh, tien favoriete nummers. En dat ja. is me toch een takker, Rio? Weet ja. niet, weet nou niet, nou niet nou of ja. je het dus houdt? De bal gaat erdoor en de keeper ligt ervoor. <laughs> ja. Ja. ja. Of zoiets. Ja. Dirk Kuyt erin, zeg jij. Ja, wel, dan heb je... Dat is een stabiele factor. Ja. Dat is toch een fantastische speler. En die ja. anderen zijn heel creatief gewoon. Ja, dus voor de... er zoveel goede voetballers in Nederland. Voor het buffelen Dirk, Dirk Kuyt. Kunnen ze aan te en en kijken. Dirk Kuyt en Wesley Sneijder dan uh, voor de creativiteit. Zit die Strootman, zit er toch ook bij? Ja, die zit er ook bij, ja. Ja, nou, dan, dan heb je een soort van Arjen combinatie. Ja. You never know. Oh, ja. We gaan het afwachten. Arie, dankjewel, hè. Ja, oké. Okay, hè. Wat zeg je? Niet te hard trappen, hè? Nee, dat nee, ik doe tegen mijn best. De tafelpoot. <laughs> ja. Komt helemaal goed. Hè? Maak het voor, je bent een leuke, leuke verslaggever. Dank ja. je wel. Dank je wel, Arie. Je, je wint het van het hele zooitje. Ja, dat ja, is een, mooi om te horen. Dank je wel, Arie, tot later ja. hoi, hoi. Ja. hoi, Even kijken hoor. Robin. Yes, hallo. Hoe kijk jij aan tegen jouw naamgenoot, meneer Van Persie? Ja, uh... Uh, ik, hij, heeft, hij heeft twee keer de kans gehad. Ik vind uh, een wissel is nu al op zijn plaats. Tijd voor Huntelaar, zeg je dan? Ja, ja. Ik, ja ik, ik ben ook helemaal klaar met het verhaal van Robbe trouwens. Ja? <laughs> Robbe is, de, de, de, die, die, die doet het niet, dit, dit EK, dus die mag er ook wel uit eigenlijk. Nou, dat, dat nog niet eens. Maar die, hij moet gewoon één keer gezegd worden... Op het juiste moment aan anderen spelen en op het niet juiste moment voor jezelf. <laughs> ja, dat iemand dat even dat niet altijd naar binnen toe trekt. Ja, inderdaad. Ik vraag me altijd af hoe moeilijk het is om een robot te verdedigen. Want euh, bedoel, het is echt 99 van de 100 keer. Heeft hij de bal? Trekt hij een sprintje? Gaat hij naar binnen toe en schiet hij. Dat is toch heel makkelijk te verdedigen. Je kunt toch gewoon achter die man ja. aanrennen en dan op het juiste moment je voet tegen de bal aan zetten. Ja, maar oké, okay, ik wil e één ding niet om uh, Rob in de grond in te trappen. Het is wel elke wedstrijd zo, er staan altijd drie mannen om hem heen. Ja, ja dat is waar. Ja, ja, ja. Deze keer ook. Bij Duitsland ook. Hè. Dan, kwam die dan kwam die aanlopen en dan staat er meteen zo alsof die in een rondootje staat, inderdaad. Ja, en, maar daar is wel niks tegen te beginnen. Nee, nee, maar, nee. Als ik mag inhaken op, op een juiste voorhoede. Ja. Uh, nou ja, ja ik, ik vind dus Huntelaar in de spits. Mm -hmm. En, nou ja, ik heb de naam nog bijna geen één keer gehoord. Maar, zet een Luc Jon ja. achter uh, de spits. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben met een je eens. Achter de spits, toch? Achter van Huntelaar? Ja. ja. Achter, achter Huntelaar? Nou. Hij heeft, hij heeft een heel seizoen gespeeld bij Twente. En goed ook. Uh, ja, ja, goed. Maar, het laatste deel, oké, okay, iets minder. Omdat de druk volledig op hem kwam te liggen. En, uh, omdat Janko vertrokken was. Ja. Maar ja, laat hem dan de creatieve geest zijn daar. Ja, ja ik ben het met je eens hoor, want, want uh, uh, hij kan uh, vrijuit spelen. Ik bedoel, hij heeft ja. niks te verliezen. Je staat, je, je staat op de rand van de afgrond en uh, de monstcozen van tegen hem te zeggen, joh, ga lekker ballen, uh, voetbal op, op dit mooie podium en dan zien we over twee jaar wel verder, maar doe je best. Nou, ik denk dat er daar best wel wat aan ja. kan komen. Ja, maar als je, als, die, als je dan met die diepe bal gaat spelen, hè? Ja. Want ik, ik vond de 3-4-3-opstelling net van uh, de twee personen hiervoor. Ja, uh, ja, Timo kwam daar mee geloof ik, ja. Ja, nee, die, die vond ik eigenlijk wel goed. Alleen de spelers, kijk, als je op rechts Narsing neerzet mm -hmm. en links uh, Van de Vaart. Ja. Want ik vond op de WK heeft uh, links Van de Vaart het ook niet verkeerd geraakt. Kijk, je hebt geen, geen l El Elia dit keer mee. Nee. Maar die zou daar goed uit hun voeten kunnen, daarna snijden. En uh, Nigel de Jong als een beetje een buffel, want uh, Van Bommel, die, die trok het gewoon niet meer. Nee, die is te, uh, ja, ja, te oud klinkt dan ook meteen weer. Ik bedoel, die man is 35, is helemaal niet oud, maar het is gewoon, dit niveau is gewoon best wel hoog. En dan, ja, op een gegeven moment ben je gewoon de topsport gewoon, dat, ja, dan wordt het allemaal een beetje zwaarder allemaal. Dat is niet zo gek Ja, maar ook. het niveau wordt steeds beter. Nou ja, je, je, je ziet het bij al die wereldrecords op alle sporten. Ja. Vroeger dacht, dacht men uh, dat uh, een bepaalde tijd niet meer te verbreken was. En nu zijn ze alweer drie seconden sneller. Ja, dus en, en twee jaar geleden was dat nog minder dan nu. Ik bedoel, het gaat, het gaat, ja. steeds, het gaat, het gaat maar door natuurlijk, hè, die ontwikkeling wat dat betreft. Ja, ja. Nou, en, en, en ik vind als je kijkt naar de, het wedstrijdverloop tegen bijvoorbeeld de Duitsers. En je hebt die wissel op toegepast. Mm -hmm. Nou ja, oké, okay, de Duitsers hoeven niet meer per se. Maar je schakelt wel uh, meteen een zwijnstuiger meer uit uh, als je van de vaten bij inzet. Ja. Dan dat je Van Bommel, want ja, twee keer is uh, uh, Schweinsteiger betrokken bij een doelpunt. En uh, ja, twee keer is Van Bommel nergens te vinden. Nee, nee. eigenlijk had ik die bal helemaal niet moeten krijgen, die, uh, die, uh, die Gomez. Want trouwens wel nee. echt, uh, ja, nu kunnen we, het, is, het is nu al een paar dagen later natuurlijk, dus nu kunnen we er wel makkelijk over hebben zonder dat het pijn doet. Maar dat, was, dat eerste doelpunt, dat was toch echt een fantastische doelpunt, hè? Van ja, ik, ik, nou, ik zat te kijken, ik dacht: oh die zit er mooi in. <laughs> ja, ja, toch? Ja. ja, dat is al. Hij maakte zo'n pirouette, deed hij eigenlijk. Euh, nou, ah, nee, kijk, voetbal is emotie. En op dat moment denk je wel van ja. Ik, ik dacht ook niet, eigenlijk niet meteen van shit, we staan één 0 achter. Het enige wat ik dacht van baas van Bommel. <laughs> ja. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk het enige dat door mijn hoofd heeft. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, en ja. nou ja, dat is van, van Marwijk. Uh, ik, ik denk dat hij wel gewoon professioneel genoeg is. Uh, om een onderscheid te maken tussen familie of spelers. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Dat moet ook wel. Ja, maar laten we eens gewoon een keer de roer omgooien. Laten we eens een keer aan die frisse spelers die een heel seizoen zich naad hebben gewerkt. Laat die eens een keer spelen. Ja. En uh, ja, afvallei die geen één, bijna geen speelmoeder maakt, Die, die een basisplaats krijgt. Ik ja. vind het oneerlijk tegenover de rest. Ja, dat vind ik ook. Ook omdat hij altijd al zei uh, van ja, je moet wel gespeeld hebben bij een club. Want anders had hij namelijk ook bijvoorbeeld wel Elia mee kunnen nemen, die speelde ook ja. niet veel. Maar ja, uh, de, die heeft wel nog meer gespeeld dan Afalai eigenlijk. Ja. ja. Dus dat is qua, qua, qua boodschap wat hij uitdraagt, klopt niet helemaal. Nee, eigenlijk. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. <laughs> nou, dankjewel. <laughs> ik heb er wel uh, van. Eigenlijk, ze, ze hebben toch allemaal die poeltjes. Ja. Ze zullen eigenlijk gewoon uh, voor Van Marwerk uh, zo'n uh, zo, zo ideeënbus moeten maken. Ja. En dan, uh, ja, daar had eigenlijk al iets eerder moeten. En dan gewoon uh, de meeste ideeën uh, met de meeste stemmen op te spelen en die inleveren. En dat van Marwijk zegt, Oké, okay, dan stel ik dit. is de opstelling. Democ door het volk, door, door het volk beslist. Een soort democratische opstelling krijg je dan. Ja. Dat, uh, en, en, maar dan zou je eigenlijk ook de bondscoach net een beetje als een soort president mogen, mogen kiezen. Dat je dan uh, je mag verkiesbaar mag stellen als bondscoach. En dat, ja. en dat mensen op je mogen stemmen en dat je dan eigenlijk doet wat het volk wil. Ja, maar vind je dat, als je daarover nadenkt, eigenlijk ook niet krom dat uh, een nationale ploeg mm -hmm. uh, niet, niet gekozen wordt, maar dat dat zelf beslist wordt. Ja, ja, ja het, is, het, is, het is helemaal niet democratisch inderdaad. Maar goed, die man heeft natuurlijk wel. Ja, die heeft daarvoor gestudeerd. En ik en ik heb een mening, maar. Uh, uh, ik, ik mag toch hopen dat Bert van der niet alles doet wat ik zeg. Want ja. <laughs> dan, dan wordt het spel er denk ik ook niet leuker op. Dus ja, ik denk wel van je moet ook iemand hebben die er wel verstand van heeft, natuurlijk. Maar misschien moet je een soort, ja. soort, soort pool samenstellen: van oké, okay, er zijn in, in Nederland, laten we vanuit al, uit alle provincies kiezen we, kiezen we 20, 25 mensen die dan mee mogen beslissen. Zoiets. Ja, maar die bijvoorbeeld ook al wat bereik hebben. Ja, ja precies. Die, die, die dus... Maar ook op amateurgebied, want je kunt ook op amateur, uh, Dus de, de ja. trainers van amateurclubs en, en, en de trainers van, uh, van, uh, weet ik veel, van Veendam of zo erbij. Dat soort uh, teams ook. En, uh, en dan nog wat, uh, wat, gewoon, ja, wat, wat, wat kennis, wat liefhebbers. Mensen die veel voetbal international lezen en zo. Ja, nee, maar dat je ik mee eens wat... Als ik eerlijk om jouw mening zou vragen. Ja. Als je de tv aandrukt... Ik erger me dood, echt dood aan Jack van Gelder, ja? die elke dag... Oh, Oké, okay. je bent dat eten, Wie maakt het uit dat er een bus door een fucking straat heen rijdt? Ja, ja dat vind ik ook... De... Dat is raar, hè, dat ze dat dan... Uh, uh, dat ze dan uh, die... zo'n filmpje laten zien dat die spelers de bussen instappen. Ja, en, en dat is nog niet het ergste, maar de opwinding die hij erbij heeft. Oh, de bus, de bus, we hebben de bus in beeld... Ja, dus? Ja. Ja, ja, het is echt een beetje raar inderdaad. Een beetje doorgeslagen ja. eigenlijk, ik wil laten de jongens lekker eten en uh, ik bedoel, ja. maak, nee, ja. ja. ja. Gewoon, uh, als je om kwart van negen de tv aanzet dan is het prima, een voetbalwedstrijdje kijken en daarna uit. Ja. Want alle meningen, ze, ze veranderen elk moment weer. Ja. Ook van al die analisten en analytici die denken, ik heb er verstand van. Ze hebben het misschien ook wel, deels, maar ik vind dat je moet je je mening Eenmaal je mening, blijft je mening. Stick to the plans, vind ik ook. Robin, dankjewel. Ik ga nog even een oranje gezind liedje draaien. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Heel kort, ja. Ja, ik denk. Zullen we met z'n allen even meedenken met Dick Advocaat dat hij het helaas niet heeft gedaan? Ah, dat is jammer, hè. Ja, dat ben ik met je eens. Dat vind ik echt. Het is sneu voor Dick Advocaat. Sneu, maar ja, we zien hem volgend jaar terug op deze. Heel goed. Dankjewel, hè. Fijne ochtend nog, hè. Joe, dankjewel. Hoi, hoi. We gaan er gewoon voor, toch? 4-2 winnen wij, 3-0 winnen de Duitsers, gaan we gewoon door worden kampioen. Met vlaggen in de hand, voor het grote kleine Nederland. En we juichen de kampioenen toe, nooit zijn wij het juichen moed. We zijn allemaal kampioenen, want een echte kampioen. Goud voor de zegen, niet houdt.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 Voor de zegen niets haalt ons tegen en het gaat door. in de lucht voor Brabant, JW Roy en kampioenen zometeen in het tweede uur van 4-7 de muziek van Bas Tichler.